Dit is Heewoud de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving op het Indonesische eiland Lombok... lijkt veel hoger te zijn dan eerst gedacht. De autoriteiten spreken nu van 32 doden. Eerder werd nog gesproken van drie slachtoffers. De beving had een kracht van 7,0 en was tot zeker op Bali te voelen. Een tsunami waarschuwing werd na anderhalf uur ingetrokken. Vorige week vielen bij een beving met een kracht van 6,4... bij Lombok 14 doden. In Zuid-Soedan is opnieuw een definitief bestand gesloten tussen de regering en opstandelingen. De afgelopen tijd zijn er diverse onderhandelingsrondes geweest en afspraken gemaakt die vandaag zijn ondertekend. Afgesproken is onder meer dat er een overgangsregering komt onder leiding van president Kier. Zijn rivaal, rebellenleider Machar, wordt eerste vicepresident. Zuid-Soedan is sinds de afscheiding van Soedan in 2011 vrijwel constant in oorlog. Een kwart van de 12 miljoen inwoners in het land is op de vlucht. Eerdere vredesafspraken liepen uit op niets of werden geschonden. De jaarlijkse tuinvlindertelling heeft dit jaar een somber beeld opgeleverd. Per tuin werden gemiddeld acht vlinders geteld. Vorig jaar waren dat er nog vijftien. Ook werden er minder soorten geteld. Gemiddeld nog geen vier tegen zeven tot acht vorig jaar. Volgens de Vlinderstichting is de daling vooral te wijten aan de hitte en droogte. Daardoor zijn veel planten en bloemen waarop vlinders leven verdord. Bij de tuinvlindertelling werd het klein koolwitje het meest gezien, gevolgd door het groot koolwitje en de Atalanta, die vorig jaar nog het meest werd waargenomen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben op het WK in Londen de wereldtitel veroverd. In de finale was Oranje veel sterker dan Ierland, dat werd met 6-0 verslagen. Spanje haalde de derde plaats door een 3-1 winst op Australië. Voor de oranje vrouwen is het de elfte keer dat ze het wereldkampioenschap hebben gewonnen. Het weer, vanavond brede opklaringen en nog lang boven de 20 graden. Minima vannacht rond 15 graden. Morgen wordt het met flink wat zon 29 tot 35 graden. En dinsdag nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Herman de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U luistert naar ZFM Klassiek. Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling in presentatie Ruud Janssen. Welkom terug bij het tweede uur van ZFM Klassiek. En we zijn de tweede uur mooi begonnen met een strijkkwartet in A-mineur. Opus 13, M -W -M -W r 22 van Felix Mendelssohn. En het deel wat u uit het strijkkwartet hoorde was het Allegro Vivace. Het werd uitgevoerd door het Sacconi Kwartet... En dan gaan we nu naar Schubert. We hadden het al beloofd. De symfonie nummer 8 in B-mineur D759. Die ook wel bekend staat als de onvoltooide. Ja, Schubert heeft hem niet af kunnen maken. Maar toch wordt hij regelmatig dan maar niet compleet uitgevoerd. Um, we gaan de twee delen uit deze symfonie achter elkaar draaien. U hoort hem dus helemaal. Het eerste deel heet Allegro Moderato... En het tweede deel, dat heet Andante Con moto. Dat is, uh, en het wordt uitgevoerd door nou ja, een van de beste orkesten ter wereld, wordt over het algemeen gezegd, namelijk het Koninklijke Concertgebouw Orkest. En natuurlijk in de fantastische combinatie met dirigent Bernard Haitink. Van de onvoltooide van Schubert gaan we naar Johann Sebastiaan Bach. Uit zijn jongere, jongere tijd, voordat hij erg op de religieuze toer ging... gaan we zijn orkestrale suite nummer 2 in B-minieur draaien. BWV 1067. De delen die u achter volgens te horen krijgt zijn... 1. overture, 2. rondeau. 3. Sarabande. 4. bourrée. Vijf doublé, zes menuet en als laatste badinerie. Johan Sebastian Bach dus en het wordt uitgevoerd door wederom een fantastische fluitist, een man daar ik persoonlijk nogal een fan van ben, Jean-Pierre Rampal. Eh, samen met eh, Germain vouché Clerc en het Stuttgarter Kamerorkest onder leiding van Karel Münchinger. Dat was het dan weer voor deze week, deze aflevering van CFM Klassiek. Als laatste dus de orkestersuite nummer 2 van Johan Sebastiaan Bach. Nou, dan hoop ik dat u het weer mooi gevonden hebt en we gaan u ongetwijfeld volgende week weer aan uw radio treffen bij een nieuwe aflevering van CFM Classic. Nogmaals, heeft u suggesties voor dit programma? Heeft u verzoeken? Heeft u ideeën over een playlist? Laat ze ons gerust weten. U kunt dat doen via uh, klassiek apenstaartje cfmzandvoort.nl En dan komt dat bij ons terecht. Hartelijk dank dus voor het luisteren en tot de volgende keer.